Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het derde uur van Nachtvluchten van zaterdag 11 februari 2012. Het derde uur alweer. In dit uur kunt u luisteren naar een aflevering van Uit het Nieuws. Op 15 februari 1921 werd Jan Pen geboren. De econoom, hoogleraar en columnist publiceerde in 1959 Moderne Economie... dat later in diverse vertalingen is verschenen. Vijftien jaar geleden was hij in dit programma van de NPS te gast. Margriet Bransma ging met hem in gesprek over onder meer zijn jeugd in Lemmer... zijn studie tijdens de oorlogsjaren, zijn betrokkenheid bij het milieu... politiek, competitiedrang en zijn liefde voor muziek. Hij speelt een stukje blues op de vleugel die in de studio staat. Heel mooi dat dergelijke dingen bewaard blijven. Jan Pen overleed op 14 februari 2010, een dag voor zijn 89e verjaardag. We gaan met u terug naar 1997. Margriet Bransma praat met Jan Pen in Uit het Nieuws. Uit het Nieuws. Goedenavond, welkom bij Uit het Nieuws met vanavond professor Jan Pen. Ik ben van mijn vak econoom. Ik interesseer me dus voor de verzorgingstaat en ik zou hem graag willen houden, want ik vind hem helemaal niet slecht, maar. We moeten wel proberen om de verzorgingstaat te verzoenen... met de ene kant volledige werkgelegenheid... en de andere kant met het redden van het milieu. Dat was de Jan Pen van een paar jaar geleden. Een fragment uit een interview in 1993. Welkom, meneer Pen. Uh, eerste en laatste keer dat ik meneer tegen u zeg... we hebben afgesproken omdat u het ook graag wil dat we elkaar tutoyeren. Om te beginnen, we praten met elkaar in de studio van Radio Noord in Groningen. En dat is vlakbij je woonplaats Haren... En dat is omdat je vindt dat je woonplaats ver genoeg is. Blijf op de plek waar je bent geboren en leid een beschouwend leven. En dat is vrij naar Confucius. En zo is het toch? Ja, dat zou mooi zijn als het zo was. Maar in werkelijkheid gaan de mensen natuurlijk al door verder en verder en verder op reis. En ik ook, hoor. Ik ben op reis geweest vroeger... naar allerlei ver afgelegen plekken. Maar op het ogenblik woon ik in Haren... En als er iets uh, voor de radio te doen zou zijn, wat zelden voorkomt... dan zeg ik, kom maar bij me thuis met een nagra. En als ze dat niet willen, dan ga ik desnoods naar het Martini-kerkhof. We Want... gaan eventueel tot Assen, maar uh, dan heb je het ook wel gehad. Het reizen wil je toch zoveel mogelijk beperken? Ja, niet alleen omdat het slecht voor het milieu is... maar een mens wordt er ook inderdaad nerveus van. Mensen kunnen inderdaad uh, beter thuis blijven, vooral als ze... Uh, Zoals wij een huis hebben met een enorme tuin van 100 meter diep met bomen erin. Ja, dan, dan kun je makkelijk een ander aanbevelen om rustig thuis te blijven zitten. Maar ik meen het wel hoor, ik word natuurlijk veel te veel gereisd, dat is duidelijk. Je bent 75 jaar inmiddels, uh, meer dan 30 jaar hoogleraar economie geweest in Groningen en nu dus gepensioneerd inwoner van de gemeente Haren. En ik zeg met opzet niet rustend inwoner... wat wel eens gebruikelijk is bij mensen die met pensioen zijn. Maar ik heb dat, de, de indruk dat dat nou een woord is... dat op jou absoluut niet van toepassing is rustend. Want je bent nog ontzettend actief. Ik probeer om rustig door te gaan voor zover dat fysiek mogelijk is. Kijk, schrijvend werk, dat is stilwerk. En dat kan je betrekkelijk lang... Volhouden. Ik heb een handgedreven schrijfmachientje en daar zit ik achter. En dat kan je zoals ervaring leert. Er zijn veel mensen die dat op hoge leeftijd zijn, zijn blijven schrijven. Dat, dat, dat, dat doe ik dus ook. En schilderen, piano spelen... Ja, maar nou kijk, schilderen, dat is natuurlijk een, een hele oude hobby. En dat we nog verder geen naam heb. Ik bedoel dat kun je bij wijze van spreken overal doen. Piano spelen ook, maar daar nou, komen we op een op een moeilijk terrein. Want ik heb sterk de neiging om iedereen lastig te vallen met eh, pianospel dring het de mensen op. Ik dring trouwens mijn schilderijen ook op. aan de mensen hoor, ik schilder op kranten. En wie mij thuis bij mij thuiskomt, die laat ik dat eerst zien. En vervolgens krijgen de mensen een beschilderde krant mee naar huis. Dat moet ook wel, want ze worden iedere dag gemaakt. En ze moeten dus de deur uit, want anders dan accumulerende voorraden. Nee, piano is een moeilijk onderwerp. Laten we even over die, even niet over piano. Nee, we, we gaan uh, dat, dat straks kunnen we misschien, nog heel veel we, over die piano praten. Als, als, als, als we en... niet oppassen, kom ik achter de piano te, terecht. En dat nou, moet eigenlijk dat niet. Misschien eigenlijk uh, niet. later dit uur nog, want we willen het natuurlijk ook wel graag horen. Dat, die, die culturele belangstelling die u dus duidelijk hebt... Um, Komt dat van huis uit? Dat weet ik niet. Komt het van huis uit? Nee, maar is, het, is het iets waarmee je opgegroeid bent? Thuis gestimuleerd? Nou, dat weet ik niet. Bij mij thuis werd muziek gespeeld. Ba Barokmuziek. En daar kreeg je natuurlijk altijd wel een tik van mee. Corelli gespeeld en Bach gespeeld. Mijn moeder kon goed piano spelen. Maar ja, we hadden thuis boeken. Wel. Zeker Multatuli. Ik, hoorde, ik, zag, ik, net, ik las net een boekje over de vijftigers. Weet je wel, dan waren hele verschillende mensen. Heel uit, maar sommigen herinnerden zich wat voor boeken ze thuis hadden. Er was er eentje die had helemaal niks thuis. En Jan Wolkers die had de Bijbel thuis, geloof ik. Maar er was ook iemand die had Multatuli thuis. Nou, dat was bij ons dus ook zo. En bij ons, dat was in Lemmer? Dat was in Lemmer, ja. Wat, wat was het voor een, voor een milieu? Mijn vader was handelaar in netten. Uh, die verkocht hij dus aan vissers die daar vissen mee vangen. En was ik ook bijna nog in die branche terechtgekomen na de oorlog... ben ik nog een tijdje bij de Apeldoornse nettenfabriek geweest. Dat is dus echt een fabriek van netten. Maar dat uh, was niks. En ik ben al spoedig daarna vrijwel onmiddellijk... op het uh, ministerie van Economische Zaken terechtgekomen. En dat vond ik uh, prachtig. Ja. Ongelooflijk mooi. Maar ik dat was... was na een studie economie? Jazeker, Ik heb in Amsterdam gestudeerd, dus van 38 ben ik daar uh, gearriveerd Ik ben vlak na doorlog oorlog afgestudeerd en ben toen bij economische zaken werd ik ambtenaar op arbeidscontract met de wedde van commiss. Is dat niet een mooie stad? Ja, prachtig. Maar van Lemmen naar Amsterdam? Op. Ja, dat ligt vlak bij elkaar. Daar vaart een boot, tussen. dat is de, de nachtboot, de, de nachtboot van Lemmen naar Amsterdam en terug. Maar ik neem aan dat je wel in Amsterdam woonde in die periode. Oh zeker. O, oh, ja, ja, ja. Waarom trouwens Prachtig. economie? Was... Ja, god, wat moet je anders, hè? Uh, nou, nou, keuze noem genoeg. Geschiedenis, uh, nee. een taal. Ik... Nee, Nederland, nee, je schrijft heel nee, veel, nee, nee, toch een liefde nee, nee, nee. Kijk, voor taal. Ik was in Sneek op de HBS geweest. Nou, dan nou begint het al mee, dan kom je vanzelf in dit soort van, van dingen terecht. Ik had misschien liever achteraf bekeken rechter kunnen gaan studeren. Ik heb een sterke neiging in de richting van redeneren, voor, voor, van economie bijvoorbeeld. Als je werkelijk economisch onderzoek zou moeten doen... wat ik een tijdje wel geprobeerd heb, dat kan helemaal niet. Ik kan niet rekenen, ik kan niet optellen, ik kan heel slecht met getallen omgaan. Ik had misschien liever rechten willen gaan studeren. Maar als je, dan had je naar het gymnasium gemoeten. En dat stond in Sneek wel, aan de overkant van het water. Maar goed, daar was ik nou toevallig niet heen gegaan. Nee. In 1938 ging je dus studeren, in 1947 studeerde je af. Ja. Dus een studie in de oorlogsjaren. Ja, dat is zo'n beetje tussendoor geschareld. Ik woonde dan ook wel eens op een ander adres. Ik heb een hele tijd gewoond op, uh, in het pand Frederiksplein nummer 1. Dat is dus op de hoek van het Frederiksplein en de Utrechtse straat. Het vlak bij de Nederlandse Bank. Tegenover. Ja. Ik heb ook gewoond waar de Nederlandse Bank nu staat. Dat was toen de galerij. Je had toen het Paleis voor Volksvleit. Dat was afgebrand. In 1942 ben ik komen wonen daar in de galerij die daar toen nog omheen stond. Dat zijn nu de kamers van directieleden van de Nederlandse Bank. En toen heeft iemand mij gevraagd of ik de etage Frederiksplein eén wou overnemen van iemand die heette Waterman. En dat was een dokter, die had dus zijn praktijk. Die heb, een man, heb ik eenmaal gezien, die is toen ondergedoken. Uh, nou goed, en toen kwam ik onder de hoede van, een, uh, van Laura Carola Mazirel... waar nog een stichting naar genoemd is. En die bleek allerlei werk te doen. Die, die stichting die gaat over het zo. Er waren bij haar niet alleen veel Joodse mensen... en vooral Joodse kinderen onderzoeken. Ik moet wel zeggen, dit is een tijd waarover ik bij voorkeur... niet zou spreken. Gaan we even door naar... Uh, 1950. Toen promoveerde je? Ja. Ambtenaar op economische zaken? Ja, daar zat ik. Ik had niet veel te doen, toch nog. Nee. De eerste jaren had ik heel weinig te doen. We hebben de proefschrift geschreven. Ja. En in 1956 terug... Naar de geboortestreek, als hoogleraar in Groningen. Nee dat was... hoor, ik, dat is, Groningen is mijn geboorte. Nou, ik kwam uit Friesland. Friesland nee, is nou even, nou even, voor ons, ons Westelingen is het het Noorden. Nee. <laughs> ja, maar wij denken daar genuanceerd over. Nee, kijk eens, toen ik hier in Groningen kwam, in 1956, was ik daar nog nooit geweest. Eén ja, keer als kind, van vier jaar, ben ik in het ziekenhuis geweest, eventjes voor één dag. Dat was mijn bezoek aan Groningen. Daarna nooit meer geweest. We gingen altijd de andere kant uit. Maar dat Noorden, dat trok toch? Nou, dat was, nee, meer, dan was als een ze, nee, hoor, Als ze gezegd hadden: uh, je wordt hoogleraar in, uh, in noem maar wat, uh, verre buitenplaats, dan had ik het ook gedaan, want toen vond het een prachtig vak. Nou ja, ik wil ook graag op het departement blijven. Het moet, ik vond het enig. Hoor. Ik heb een geweldige tijd gehad, het ministerie van Economische Zaken. Het is een van de mooiste plekken van Nederland. Het is, het is nu pas helemaal verbouwd ook. Hè? Het bezuiden hout. Schitterend als je dat komt. Maar. Nee hoor, had, ik, ik, we hadden niets met Groningen. We gingen er gewoon naartoe. En het was een geweldig aardige stad, maar dat, dat was el elders. Volgens mij is het zo: overal waar je komt en je weet er iets van te maken. Doet het er niet toe of je nou in Limburg zit of in België of uh, waar ook ter wereld. Als je, als, je, als je thuis waar je thuis voelt, daar ben je. En wat trok je nou in dat hoogleraarschap? De overdracht van kennis? Of? Nou, kijk eens, dat is natuurlijk... Iedereen wil hoogleren als, als je gestudeerd hebt. En op, dus op het ogenblik toch ook. Is de studie in de economie is toch ja, voor een groot deel... gericht op het opleiden van hoogleraren. En dus moet je wel? Dan moet je niet, maar dan wil je wel graag. En daar komt bij, ik had in Amsterdam aan de gemeentelijke universiteit... direct in de eerste twee jaren al college gehad van mensen... die weliswaar grote geleerden waren... maar een zo uh, gebrekkige manier hadden... om kennis over te dragen op eerstejaarsstudenten... dat ik zich al spoedig van mij het gevoel meester maakte... van dat... Uh, dat kan ik ook op... ja. wel. Sterker, dat kan ik beter. En het is ook zo, ik kan het ook beter. Ik kan, ver, kijk, posthumus, economisch historicus, geweldige geleerde. Een man in wiens schaduw ik niet kan staan als, als geleerde, als, als ja. Maar uh, hij ging voor de klas staan in de oude man en hij gaf, mind you. Jongelui van 17 jaar gaf hij college over de Leidse lakenindustrie. Ik wist nauwelijks nou, wat Leiden las, lag. Ik had nog nooit van de lakenindustrie gehoord. Ik wist niets van economische geschiedenis. En dergelijk specialisme loslaten op, op studenten is, nou, laten we zeggen, pedagogisch nou niet buitengewoon sterk. Maar hoe deed je dan zo? Als je zegt ik, ik kon dat beter? Nou, ik ging er gewoon voor staan en ik keek naar de klas. Ik ben begonnen met een klein klasje van, laten we zeggen, 30 studenten in 56. Ik ben geëindigd met 800 eerstejaars. eerste jaar. En ik vind dat leuk. Ik ga voor die klas staan en ik kijk naar ze en ik kijk, wat willen jullie hebben? Wil je grappen? Wil je afgesnauwd worden? Nu is het een, dan weer het ander. Uh, maar dat vraag je dan? Of nee, of dat voel je dat, aan? Nee, dat, dat, dat vraag ik mezelf. Eh? Ik praat, je praat altijd tegen een paar studenten op de voorste rij. He, ik zie Jeppe Balkema daar nog zitten. Ik zie Jan Lokin, uzelf, uh, hoogleraar Romeinsrecht. Ik zie hem nog zitten. Ik zit hier met een kleine koppie die tegenwoordig minister is. Mevrouw Zorgdagen? Mevrouw, ik zie mevrouw Zorgdagen daar nog op de eerste of de tweede rij zitten. Dat die van die, van die van die. Dat blijft je dan bij. En je praat dus tegen een paar studenten en je denkt, nou, wat willen ze horen? En oppassen, nooit aantekeningen meenemen. Altijd uit het blote hoofd? Nee, goed. Nee, goed. Nee, goed. bekeken goed. Goed in het kopje hebben. En ik had altijd een schemaatje bij me. Ik start hier en ik wil daar eindigen. Dus je kunt een beetje rekken. En je kunt een, een beetje versnellen. Dat is een techniek die je leert. Ik ben dol op, uh, nou ja, op toneels spelen. Uh. Dus een beetje het gevoel een acteur te zijn ja, voor zo'n groep studenten. Ja, ja, ja, ja. We, ook, we hebben prachtige zalen hier in Groningen. De medische zaal, bij, stu, bekend bij veel studenten. Dat is een zaaltje in het ziekenhuis. Dat is een soort amfiteatertje met daarvoor een, uh, een hele grote toonbank. Nou, zo'n toonbank direct al. Hè? Uh, dat is een toonbank, daar sta je achter. Er is zo'n los kathedertje op. Je kunt over die katheder heen buigen... Je kunt heen en weer lopen. Je kunt er omheen lopen. Je kunt voor op die toonbank gaan zitten. Je kunt alle kunsten opvoeren. Die, waarvan je denkt dat sommige studenten... Niet, niet alle studenten stellen dit op prijs hoor. Ik behoorde, er is een enquête geweest. Achteraf. Bij het tentamen kregen ze dan ook een, een schriftelijk tentamen. Weet je wel. Dan kregen ze een enquêteformulier. Van wat vindt men van de colleges en zo. En dan waren er wijze. Pen moet zich niet zo aanstellen. En er waren ook die zeiden Pen moet niet op, op sandalen lopen. Want wij... Van het korps willen dat niet hebben. Dat is een mooi onderwerp waar we het niet over zullen hebben. Als je hem nou kwaad wil hebben, hoor ja? Bij het korps gaat het niet <laughs> ja, je vrienden. Ja, vind ik kwaad. <laughs> nee, nee, nee, maar. Dan, Daar meer zit, dan zijn mijn vrienden niet. Nee. Ja, nu wel hoor, tegenwoordig. Maar in, in, nee, ik, ik had iets het had, had korps. Ik had wat, iets. wat dan? Nou, dat je op een Ik spreek nu ook even tegen Magna Peter. En ik spreek tegen de VVSL ook. Hè? Dat zijn <laughs> die jongelui uit Leiden. Dat, zijn, dat je op een gevoelige leeftijd waarin je in een nieuwe wereld betreedt als student. En dan het eerste waar je mee te maken komt, is... je wordt gedonderd, je krijgt het gevoel voor hiërarchie. De een is hoger dan de ander en je moet je bek houden. En dit, hier, de een is boven de ander, dat. Daar wordt er ingeheid in een kritieke periode... Nou, je komt er doorheen. Ik wil niet zeggen dat dat geen goede kanten heeft. hoor. Het is niet zo dat ik overal... Het, het, het, de corpora hebben natuurlijk ook ontzettend veel op poten gezet. Uh, ik spreek nog niet eens over roeien en uh, machteld. Ik heb het niet alleen over, uh, uh, niet alleen over roeien. En ik heb er een heleboel dingen die erg goed zijn in de studentenwereld. Maar de hele maatschappijstructuur verticaal die je bij het korps aantreft... Daar was ik tegen. Ik was als student. En ben nog altijd precies even links als in die tijd. Nou heb je dat 30 jaar gedaan. Meer dan 30 jaar zelfs. Al college weer... gegeven. College oh, gegeven. Oh, Leef dat even. leuk? Ja, want kijk, vergeet niet in de juridische faculteit... je kunt doen wat je wilt. Het ene jaar behandel je dit, volgende weer wat anders. Doctoraal colleges waren vaak werkcolleges. Dus er zijn hele goede studenten bij. Ik gaf bijvoorbeeld een college aan de economische faculteit... over openbare financiën. En dat betekent dat je dus ieder jaar de begroting behandelt. Nou, is dat leuk? Ja, een ja, ja, jaar is de begroting anders, weer anders, ja. Nou je kunt, nou ja, je kunt dus zeggen, de begroting is ieder jaar hetzelfde. Ja. Dat is ook waar. Ja. Je, kunt, je, kunt, je kunt vertellen wat je wilt. Ja. Dat is het mooie van het leraarschap. Je kunt ze vertellen wat je wilt, hè. Het kan nooit kwaad. Een buschauffeur maakt één verkeerde beweging. Zit even te suffen, ja? Een bus tegen de boom met mensen erin. Een hoogleraar in de economie die kan ze dit vertellen... en dan kan ze dat vertellen en dan kan ze nog wat anders vertellen. Je kan ze... De, een spelletje. Je legt ze het uit, de ene week, zo zit het. de volgende week vertelt je precies het omgekeerde En dan kijken wie het in de gaten heeft. Je kunt doen wat je wilt. Ik, ik spreek niet over de medische faculteit. Ik zou niet graag willen dat medische studenten... Nou student ligt dat wat anders dan, natuurlijk. Maar dat ja. is toch wel wat anders. Ja, ja. Nou heb je een 79 boek geschreven. Um, het boek Kijk Economie. Ja. Dat was toen het boek van de maand, dat bestond toen nog. Uh, dat is toch het boek geweest wa waardoor je bekend bent geworden... ook onder niet-economen, zeg maar. het, is, het heeft een, e een oplage gehaald van 80.000 exemplaren, geloof ik. Ja, um, bij sommige mensen. Maar ja, met 80.000 exemplaren. dit, is, natuurlijk dit is niet een... mijn best zelf. Uh, Als jullie je research hebben gedaan, wat ik het is, het is misschien niet de bestseller, maar ik denk wel dat het het boek is. waardoor heel veel mensen. Uh, nou, dat een, is waar. Kijk, de in de economie uh, ja. gingen doen. Kijk, Economie is een plaatjesboek. Hè, het idee was niet van mij, want ik, toen ze bij me kwamen. toen zei ik dat kan niet. Je kunt niet plaatjes. Uh, het is ook heel geforceerd gegaan. We hebben ook allemaal problemen onderweg gehad met een kunstenaar en met foto's. Maar het is een boek... wat het, juist omdat het boek van de maand was... bij mensen in huis gekomen is... Die, waar het anders niet in huis ja, gekomen ja. was. Maar het is niet mijn bestseller. Ja. En het is ook niet... Het, ik, heb, ik heb een boek geschreven... wat veel wijder verspreid is. Want wat zijn die 120.000 exemplaren? Ja. Van maar, Kijk Economie. Om even bij Kijk Economie te blijven. In 1979 was dat ja. dus. En toen zei je er dit over. Dat boek van mij is een oprecht boek... Daarin wordt niets verblond. Ik probeer het zo hard mogelijk te zeggen. Hoe het kind bij een naam te noemen. Als je volledige werkgelegenheid wil nou kan, dan moet zo en zo. Wil je dat niet? Nou goed dan geen volledige werkgelegenheid. Hoe lang we kunnen blijven doorsukkelen? Ach, heel lang hoor. Ik bedoel, in de 18e eeuw is het Nederland helemaal doorgesukkeld. Met een dalend reëel komen waarschijnlijk. En toen, toen, daar zijn we ook weer uit de voorschijn gekomen. De 30 jaren sukkelen geblazen. Hele slechte politiek gevoerd toen. Daar zijn we doorheen gekomen. Je komt eigenlijk overal wel doorheen. Maar ja, ten koste van wat? Ten koste van dus werkloosheid, van stagnatie... van milieuvervuiling. Hè? Want dat is ook iets wat in het boek van mij wordt uitgelegd. Dat een, een sukkelend economisch leven heel slecht voor het milieu... Dat milieu. Het komt ook nadrukkelijk weer in deze uitspraken Mag terug. Mag ik even onderbreken? Dit was ik, hè? Ja, ik ja. Ik, dat rare gemompel... Dat nauwelijks verstaan, ik hoop dat ik nu toch helderder spreek dan daar. K kijk even naar de andere kant van het glas, er wordt geknikt. Ja, ja, ja hoor, wordt het toch, wordt he? bevestigd. En dat alles dat... alsof iemand een zware bronchitis is na het achter de Nee, wat, het milieu. Dat ja, milieu, ja. Dat het eerste fragment wat we uh, lieten horen aan het begin van de uitzending... Uh, daarvan waren ook uh, de, de laatste woorden. Het gaat om het redden van het milieu, of woorden van gelijke hmm. strekking. Hmm. Dat is een thema wat u ontzettend bezighoudt. houdt. ga ik weer met me nu. Ja. Wat je ontzettend bezighoudt. Ja, ja dat klopt. Dat is zo. Ja, kijk, dat is begonnen in, laten we zeggen, 1960. Toen had je Silent Spring. Hè, dat de vogels die waren verdwenen omdat ze insecten hadden gegeten... die DDT hadden gegeten. Eh, en daarna ben ik onder invloed van Roefie Huting... die op het ogenblik hè, dus een berekening over het milieu maakt of maakte... Uh, erg gegrepen door die gedachte. En toen de Club van Rome kwam, zoals dat toen destijds heette, toen ben ik ook meteen mee gaan doen met die clubjes en zo. Maar los daarvan, uh, gewoon los van de literatuur en de theorie en de geleerdheid erover, kan je gewoon zien dat het milieu achteruit gaat in Nederland. Als je een periode kunt overzien, zoals ik. Van 50 jaar op zijn minst, dan, dan, dan is het voor iedereen zonneklaar dat het milieu in de laatste 50 jaar enorm achteruit gegaan is. en dat het nog maar doorgaat. Want dat is zo. Nou zeg je, het huidige belastingsysteem, belasting op arbeid. dat zou eigenlijk vervangen moeten worden. door een belastingsysteem. waarbij uh, de belasting geheven wordt op consumptie. Een, een groen belastingsysteem eigenlijk. Ja. Nou, heeft dit paarse kabinet uh, een, een ecotax ingevoerd. Een soort heffing op het gebruik van energie. Zou je dus kunnen zeggen, het gaat de goede kant? Nou, well, nee, dat stelt toch helemaal niks voor. Kijk, dit, dit kabinet wil helemaal geen ecotax. En het krijgt het ook niet voor elkaar. Want Weijers is er tegen, Salm is er tegen. En Dus is Vermeend is er tegen. En dit is een van de... Ja, de meest tragische dingen. Kijk, ik wil nog even... want het is een heel vervelend onderwerp, het is een chagrijnig onderwerp... en het is ook doodgepraat, want men weet wel hoe het eigenlijk zou moeten. Wat er zou moeten gebeuren is dit. De loonbelasting. Drukt op de arbeid. Die is door de Duitsers ingevoerd in Nederland... en het wordt tijd dat we de loonbelasting weer afschaffen... En dus niet een klein beetje sissen van afschaffen. Weg ermee. We moeten terug naar de oude inkomstenbelasting. 100 jaar geleden door Pearson ingevoerd. En die zou onder huidige verhoudingen. zou die inkomstenbelasting beginnen. toe te slaan. Nou, bij, laten we zeggen 60.000 gulden, 70.000 gulden, 80.000 gulden. daarboven. Daar wonen niet zoveel mensen. En daar vang je dus ook niet zo heel veel. Maar dat hoeft ook niet. Want de inkomstenbelasting is er niet voor om veel geld te vangen. Die is om te laten zien dat wij van plan zijn om de topinkomens... bestuurders van de Universiteit van Utrecht... hebben zich met z'n vier of met z'n vijven... 30% salarisverhoging, dat ze zo verdomde goed doen. Kijk, die lui, die moeten, hadden natuurlijk 70% belastingmarginaal moeten betalen. Dat hebben we afgeschaft. We moeten dus terug naar de oude inkomstenbelastingen. En hoe komt de overheid dan aan zijn geld? Wel nu door een heel systeem van ecoheffingen. Niet één. Want maar... alles wat vervuilt. En hoe vervuilender, hoe, hoe, hoe hoger nou ja, de tax. de benzine, ik bedoel, de, enfin, iedereen weet hoe dat moet. En men wil het niet omdat de buren niet meedoen. Nou, in België en Duitsland zeggen ze, zeggen ze precies hetzelfde. Dat kan niet. Hè, want uh, de Joritsma's in België en uh, enfin, uh, de Salms en de Vermeens in Duitsland die zeggen dat nee, dat kan niet, want de Holländer, die doen niet mee. En, uh, zo de zit cirkel is ja, ja, de een verschuilt zich achter de ander. Ja, maar op het die gaat, manier het komt gaat, er dus niks van terecht in. Zelfs nog wel een beetje de andere kant op, want... Uh staatssecretaris Frank de Graven van Sociale Zaken. Ja, ik geloof zelfs nog is... een oud-leerling. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Die, die, die ja, wil maar, zelfs... Maar dat, wat uh, die dat doet, dat is nog helemaal... Nou, ik zal me niet kwaad maken, zeg. Maar dat... Nou, ik, ik zal even uitleggen wat hij wil. Ja. Uh, hij, hij wil toch dat zeg maar, 90% van uh, de belastingbetalers... naar een tarief van 35% gaan. En dat nou hooguit zo'n zo 5% uh, nog overblijft... die het hoge tarief gaan betalen. Dat zijn dan echt de, de hele rijken, zeg maar. Ja. Dat is dus als ik je zo hoor, precies de verkeerde kant op. Ja, dat is niet mijn idee. Kijk, dat zulke dingen gezegd worden in Nederland, dat spreekt vanzelf. Er zijn een heleboel rijke mensen die zou natuurlijk prettig vinden... wanneer de rijke mensen minder belasting betalen. Dat is nogal wie dus. Dat Frank de Grave, die de, ja, afgehuurd is voor een ander onderwerp... nou, sociale verzekeringen... dat hij zoiets zegt en dat dan niet onmiddellijk gezegd wordt door Kok... van makker, hou jij je vaffel. Dat dat kan in Nederland. Dat is toch, als je toch ziet wat er aan auto's op de weg rijdt. Nou, ik zou me niet kwaad maken. Maar zware nou, wagens. Komt wel over. Hè? En dan komt zo iemand te terug. Kijk, ik heb niks tegen, tegen de gaven. Ik vind het een aardig jongetje. Ik vind het een helder jongetje, intelligent jongetje. Maar dat zoiets kan in Nederland. Maar we zitten over hele andere dingen te praten dan no, ik eigenlijk u... van plan was. Nee, stop. een ander maar, onderwerp. Nog, nog, nog even. Nog even. Onderwerp. Want, want nu is bijvoorbeeld vermeend. PvdA, staatssecretaris van Financiën, bezig met... een belastingstelsel te ontwerpen voor de 21ste eeuw. Over een paar maanden zal hij zijn plannen uit de doeken doen. Heb je daar veel vertrouwen in? Daar weet ik dus niks van. Want? Daar heb ik dus niks mee te maken. Ik ga, er niet, ik ga niet commentaar leveren op het Haagse circuit en wat er wel. En dat heb ik al in de afgelopen tien minuten al veel te veel. Ander onderwerp. Welk onderwerp? Uh, <laughs> nou, ik had eigenlijk gedacht, met dat idee was ik hier naartoe gekomen, dat wij het zouden hebben over het volgende. Als je nou 50 jaar meeloopt, in mijn geval langer hoor, want ik, ik kijk, bekijk dit soort problemen vanaf 1938. Maar zeg maar, de laatste 50 jaar heb ik dat actief gevolgd. Dan zie je dus een zeer snelle wisseling in de opvattingen over alles en nog wat. Dat was vroeger zo, golven in de mode. De laatste jaren nemen die golven niet af. Ze nemen toe en ze worden steeds sneller. Ze worden op het ogenblik, als je de diagnose van de situatie in Nederland... als je die volgt in de kranten en wat de regering zegt... dan hebben we op het ogenblik een cyclus, ik geloof van een half jaar of een jaar. Nu is Nederland volledig eh, afgebrand... Ja, toen die zware man dan nog bij Philips... Ik, ben even, ik kan even niet op zijn naam ja, Het was niet vijf voor twaalf, maar vijf voor twaalf... dan gingen we allemaal naar de bliksem. Dat mag dan op Philips, maar op Philips is Nederland niet. Uh, nou goed, uh, toen was uh, die Timmer was opeens Fucci. een andere man en weer een andere man. Goed, hup, hup, hup. Snelle wisselingen. Maar opeens hoor ik in Den Haag... Nederland is het grote voorbeeld, weet je wel... Voor de rest van de wereld. We zijn gidsland geworden. We zijn nu het poldermodel, weet je wel. Want het gaat het... toch ook goed? 3% economische groei. De werkgelegenheid neemt toe met zo'n 100.000 banen per Oh, Maar je hoort jaar. mij ook niet zeggen dat het zo slecht gaat met dat soort van dingen. Ik heb altijd gezegd, werkgelegenheidsproblemen zijn oplosbaar en dat komt wel goed. Jobless growth, onzin. Als de productie groeit, groeit de werkgelegenheid mee. Dat zie je. Dat is helemaal niks nieuws. Maar de wisselingen zijn zo snel eh, dat je het bijna niet kunt... Bijhouden laatst, zei iemand in de Volkskrant. De Volkskrant heeft trouwens hele goede economische journalisten, hoor, moet ik zeggen. Harko van der Hende. Dat wil ik nou even niet zeggen. Oh, die zei ze mochten de, de Prozac. Ze mochten wel eens, hoe heet het. Uh, manisch, manisch depressieve gebeuren in Den Haag met Prozac gaan bestrijden. Maar het is altijd zo geweest. Na de oorlog waren we arm, leeggeplunderd land was verwoest, spoorwegen reden niet meer. Toen heerste deze opvatting. Wij zouden nooit meer allemaal aan het werk kunnen. Er was uitstoot ook in de landbouw. Hè. Het landbouw had niet zoveel mensen meer nodig. Nederlanders werd aangeraden om te emigreren. Er werd een speciale regeringscommissaris uh, ingesteld... Om, om het land uit te werken. Uh, nog geen vijf jaar later... Oh, de dollarschaarste was ook permanent. Zou nooit meer... De dollarschaarste was blijvend. Vijf jaar later hadden we volledige werkgelegenheid. De dollars werden door het Marshallplan tamelijk overvloedig. Dollar, glad, heb je toen een tijdje gehad in het midden van de jaren vijftig. En we lagen mooi op koers. Vijf jaar later, begin van de jaren zestig, hadden we heel iets anders. Het omgekeerde van een Keynesiaanse onderbesteding, toen hadden we opeens overbesteding. Iedereen, ik ook hoor, ik deed ook mee, iedereen, en vooral bij de Nederlandse Bank, beschreven ze een situatie waarin overbesteding de permanente dreiging was voor de markteconomie. Hoe kwam dat zo? Wel nu, de lonen zouden altijd maar sterker toenemen dan de productiviteit, we hadden toen ook loonexplosies. De pressiegroepen kwamen van alle kanten opzetten en verlamden de democratie. Iedereen kreeg zijn zin en het gevolg is inflatie, overbesteding. Uh, de belastingen die zouden nooit voldoende remmend kunnen werken... om de eisen van de pressiegroepen tegen te gaan... Uh, nou, uh, dat hadden we een jaar of vijf, zes, uh, dat uh, werd dat geloof aangehangen. En toen kwamen de jaren zeventig. Ja, toen kreeg je weer heel wat anders. Want toen kreeg je de dollar, de, de oliecrisis. En toen kreeg je het verhaal van de volgende auto, je laatste auto. En de werkloosheid nam toe en de stagflatie. En daarna... Dus we... inflatie en groeiende werkloosheid. Ja, ja. Die, die rare combinatie. Nou, die ja. is intussen ook helemaal verdwenen. Sindsdien hebben we gewoon de oude... Keynesiaanse overbesteding en vooral onderbesteding maar, teruggekregen. Maar wat wil je daar nou precies mee zeggen? Nou, dat de wisselingen in het, in het denken eh, aan sterke mode onderhevig zijn. Dus... Mode, geen feiten. Nou, de, mo de mode... Ja, nou goed. Oké, okay, mode... Dat is mijn uiterlijk niet, maar... Nou, maar goed. De nou de, kijk, de mode is een feit. Ja. Eh, en al die feiten... kijk, Het zit eigenlijk zo, het economisch leven is zo complex... dat als je er een verhaal over vertelt... dan kun je die feiten uitkiezen... die je in je verhaal goed te pas komen... Dat hebben mensen vaak niet in de gaten als ze economen aan het woord horen. Maar dat zijn verhalenvertellers. En dat zijn halve politici. En die zeggen dat van alles en nog wat moet gebeuren. Je kunt de werkelijkheid in een verhaal kun je kneden. En dat is wat economen doen. Dat is ook het mooie van het vak. Maar dat betekent wel dat je, als je niet oppast... onderhevig wordt aan de mode. Dat je elkaar gaat zitten napraten. We zouden nooit volledig nog een jaar of vijf geleden toch... Hè? In, kijk, in, in, 82, in, 82, in 82 hebben we werken en even een depressieachtige stoot gehad. Zo van wam, weet je wel. De hele slechte tijden. Toen nam de werkloosheid enorm toe. Nou, dat is het begin van de jaren negentig nog een keer gebeurd. Er zitten ze tien jaar tussen. Dat zijn dus de, wat, ze, wat wij als economen noemen de instabiliteit... Keynesiaanse instabiliteit van de markteconomie. Ook een, iets wat uit de mode geraakt is. Ja. Nou zeg je, ik ben niet tegen economische groei. Integendeel, uh, ik ben ervoor. Uh, het, het is ook nodig, omdat overheden, als het slecht gaat met werkgelegenheid... heel snel bereid zijn om bijvoorbeeld hele vervuilende industrieën te accepteren. Ook dat. Ja. Maar is de, is de keuze toch niet, zo langzamerhand... Een, een, een, of een schoon milieu en misschien oplopende werkloosheid? Nou, nee, de keuze is Of zit, anderzijds, nee, nee, het nee, gaat nee, door de, nou, nu met we de, de werkloosheid. Nee, sorry, de, de keuze dat gaat even niet goed. We halen nu toch... Ik wil dit liever niet. Schoolmeesterachtige dingen, maar we halen nou toch de boel door elkaar... Ik ben een voorstander van groei. Even milieu erbuiten gelaten. Waarom? Omdat je groei nodig hebt om ruimte te scheppen... voor, ten eerste, volledige werkgelegenheid. Ten tweede, meer vrije tijd. En dat willen we toch graag. Ten derde, uh, nou, leuke dingen. Ik wil toch nog wel erg graag dat iedereen een piano... en liefst een vleugel of desnoods een keyboard in zijn huis heeft... Zolang dat niet zo is, en de mensen dat niet kunnen betalen... en veel mensen ontzettend krap zitten... vind ik dat de economische groei nog altijd een functie heeft. Weliswaar hebben economen, zeer wetenschappelijke mensen, bewezen... nou, het is aanhalingstekens... dat als je meer inkomen krijgt, dan groei je de behoefte mee... zodat daardoor een heel stuk welvaartsverliezen optreedt, je loopt achter jezelf aan... en als bovenin de buren ook nog meedoen... dan gaat weer een stuk van de satisfactie teloor. Niettemin zie ik in Nederland op veel plaatsen nog genoeg armoede... om te zeggen, ik zou wel willen dat daar extra inkomen aanwezig was... om die gaten te stoppen. Weliswaar komt het op het ogenblik daar helemaal niet terecht. Hoor. Het komt helemaal op de verkeerde plekken terecht. Het komt terecht bij de vliegerijen, het komt terecht bij de vakantiereizen... het komt terecht bij de zware wagens, het is allemaal verkeerd. Maar in beginsel ben ik een voorstander van economische groei... terwille van de werkgelegenheid en terwille van het welzijn van de mensen. Maar, maar, de narigheid met de huidige vorm van economische groei... is deze... Dat het zit allemaal in de vervuilende sectoren. Het zit allemaal in de toeneming van de recreatie. Iedere dorp in Nederland, iedere stad in Nederland... wenst meer toeristen. Hier in Groningen, zeggen, ha, ze, in plaats van dat ze blij zijn... dat ze minder toeristen krijgen. In Friesland willen ze meer toeristen. Op de Waddeneilanden willen ze meer toeristen. Dat moet helemaal niet. De vliegerij is een bekend onderwerp, het meest vervuilende wat er is. En verder zie je dat als mensen, bijvoorbeeld door in energiezuinige huizen te gaan wonen, geld overhouden, wat doen ze dan met dat geld? Kopen ze een waterbed? Ja. Daar heb je de tragiek. Dus wat er moet gebeuren is dat de vervuilende sectoren moeten krimpen. En dat kan als je de juiste fiscale techniek toepast. Die moeten krimpen, de varkens moeten krimpen. Dat gaat nog eventjes vanzelf, maar die moeten er nooit weer bovenop komen natuurlijk. De vervuilende sectoren moeten krimpen. En als dat gebeurd is, dan hoop ik dat we in de schone sectoren genoeg groei overhouden... om op de trendmatige groei te blijven. Je bent een econoom. een, een sociaaldemocraat in de Trant van Timbergen. Uh... Ik ben een linkse econoom, maar niet... Ik ben ook wel een sociaaldemocraat natuurlijk... maar ik zou mezelf liever niet zo noemen. Ik ben een linkse econoom omdat ik een hekel heb aan ongelijkheid. Aan sociale ongelijkheid. Ik heb een ontzettende hekel aan inkomensverhoudingen... die prestige uh, etaleren. Kijk, het kan me niet zoveel schelen als iemand per ongeluk miljonair wordt... He, iemand heeft een gokje of zo. Of zelfs die, die, die vreselijke club van, van de Nieuwhuizen of zo. Mensen, dat zijn mijn vrienden niet. Maar bedoel, dat is het niet. Nee, salarissen die wel bewust worden ingesteld op het niveau wat dit, hè, dat opzwellen van mensen. Dat, daar heb ik ontzettend het land aan. En dat gebeurt overal. Dat gebeurt in de ambtelijke wereld op het ogenblik. Dat gebeurt bij de universiteiten. In de hele publieke sector is. ja. In de bam van. Niet, het is niet eens geldzucht, was het dat maar. Was het maar dat het om het geld begon was. Het is niet begon met geld, het is de sport. De sport van. van oh, uh, wat verdient hij? Vijf ton in het bedrijfsleven, kan niet veel voorstellen. Binnen het bedrijfsleven, aan de top wilt zitten. Beneden. Een bankier, nee, waarom moet Duisenberg? Ja? Meer dan een miljoen, het is geheim, hè? niemand weet het. Waarom moet hij dat hebben? Nou, niet voor zijn consumptie natuurlijk, die man. Hij laat zich vliegen, rijden, heeft dat allemaal niet nodig. Nee, hij wil laten zien, ik wil dit salaris... om te laten zien dat ik hoger ben dan jullie. Ik heb het ontzettend, daarom heb ik ook zo'n hekel aan die sport... Hè, die dus ook overal wordt opgejaagd, om de een is beter dan de ander. Als je een spelletje tennis verliest, hè, dan heb je... als je een spelletje tennis verliest... Dan heb je dus verloren, weet je wel. Dan ben je vernederd, weet je wel. Maar je krijgt nog wel veel geld als je het goed kunt. Ja, bij die tennissen vind ik het niet zo erg dat mm. ze geld krijgen, hoor. Want kijk, die, die kunnen echt iets. Ja. Maar dat, dat hele idee van ranghoorden, dat maakt me tot een egalitarist. Tinberg overigens was ook een egalitarist. Het is tien over half tien. Uit het nieuws, gast, professor Jan Pen. Um, we, we hebben heel veel over economie gesproken. En nog heel weinig over muziek. En je speelt piano. Nu zitten we in de studio van Radio Noord. En het geluk wil dat daar een piano staat. Een vleugel zelfs. Een vleugel zelfs. Uitermate een... verleidelijk. Maar, nou ja... Als ik het dan nou vriendelijk vraag. Ja. Ik heb een... Uh, ik heb een andere linkerhand meegebracht. Weet niet de andere linkerhand is de, de zoon. Die staat die daar de, achter het glas. Ja. En, oh, hij komt wel even aan het zetten. Ja. Hij komt en, en ja, wel even. Ik ga, ik ga een bloesje spelen. Nee, bloesje. Nee, moet, moet je even deze meenemen? Nou, dat hoeft niet. Dan. Er staat hier een microfoon. De bedoeling was dat Jan Pen de microfoon mee zou nemen. En zo'n pen neemt hem nu ook mee. Jan Pen is inmiddels aangeschoven. En we gaan luisteren naar bluesmuziek. Jan Pen, op de Vleugel, in de studio van Radio Noord. Nog, nog een laatste en dan gaan we door met het gesprek. Jan Pen op de vleugel, ook uh, heel goed om even in beweging te zijn. Ja. Want een uur lang zitten, nee, dat, is niks. Dat, dat valt, uh, valt dat, niet mee. Daar kan ik slecht tegen. Lang zitten, liggen. Dat gaat nog wel lopen, gaat nog wel op een stoel zitten. Nee, hier spreekt een niet 75, maar 76 Inmiddels ja. 76? Ja. Wat speelde je nou? Dat was een bluesje in twaalf maanden. En het mooie daarvan is, wie dit schema in zijn hoofd heeft, die kan meespelen met, uh, met iedereen die de blues kan spelen. Het is dus een vorm van communicatie uh, die over de hele wereld uh, verblijft. Nou, nee, dat is natuurlijk niet waar. En in China zullen ze het wel niet kunnen. Maar uh, alleen hier in Haren zijn al zeker nou vijftig mensen... die dat op een of andere manier kunnen. De een wat beter en de ander wat slechter... Er zijn zeker vijftig mensen die als ze bij elkaar gaan zitten... en tegen me zeggen, nou, we spelen in C of we spelen in de biertoon. Of in F of we spelen in G, liever niet in E. En wat voor tempo nemen we? 1, 2, 3, 4, dan gaan ze. En dan loopt het. En, dan loopt en het. dat is de reden dat bluesmuziek je zo aanspreekt? Ja, omdat het een vorm is van communicatie. Het is een manier waarop mensen, net als de taal, de blues is een taal... Uh, ik geef toe als je Bach speelt dan speel je van een partituur voor zover je er niet iets uh, uh, niet laat zwingen wat ik ook erg uh, mooi vind maar dan speel je toch iets van een ander terwijl als je blues speelt ja, dan speel je eigenlijk iets van jezelf en dat doen de anderen ook en dan Klopt het? Het gevoel dat het klopt. Ik wil niet zeggen dat het nou... Het liep zo pas niet, niet... Het liep wel, maar het kan beter swingen. Ik heb wel eens... En het mooie is natuurlijk je kunt met, tegenwoordig met cd's uh, meespelen. Pete Johnson bijvoorbeeld. Dat is een van mijn favoriete blues- en boogie-pianisten. Die speelt tegenwoordig met scherp. In, in, in, in g of in F, uh, met mijn pianootje thuis mee. Dus dat kun je meedoen. Oefen je wel? Iedere, nou, we oefenen niet, nee. Of, ik, ja, speel, ik, speel dag. Ja. ik speel iedere dag. Ik speel s'nachts ook wel. Ik speel overdag, ik speel s'avonds. Iedere dag gaat geen dag voorbij. Piano staat in de gang. Er gaat geen dag voorbij, oh, ik speel erop. Nou, las ik in een uh, artikel dat je schreef in het Hollands Maanblad... van oktober 1995. Ik, ik ben nu bijna 75 jaar en ik kan nog aardig piano spelen. Ja. Andere vaardigheden gaan achteruit... maar ja. op het klavier valt enige vooruitgang te bespeuren. Ja, is Hoe waar. komt dat? Nou, kijk, ja. De, ik spreek nu even over Bach. Om Bach te spelen, Bach goed spelen kan niet natuurlijk. Ik ben nauwelijks een amateur, ik ben een dilettant. Maar als je de overgang van dilettant naar amateur wil maken, als je dus iets hoger op de technische ladder bij Bach wil komen, dan is daar één ding voor nodig. Je moet volkomen ontspannen, geconcentreerd. Achter die piano zitten. En dan moet je losmaken van alles. Behalve van één ding. Hier wordt gespeeld. Je moet ook niet letten op de partituur die voor je staat. Het is natuurlijk prettig als die voor je staat. Maar eigenlijk, het moet gaan. Het moet gaan. Ontspannen. Dat dit bij veel mensen niet werkt. En bij mij ook niet. Kan je direct al merken, waar zit iemand zijn schouders eigenlijk? Als ik piano speel, zitten mijn schouders, de toppen van mijn schouders, zitten ongeveer drie centimeter te hoog. Soms vier en soms nog meer. Soms heb je er niet zoveel last van, dan word je toch wel meegenomen. Als we met Piet Johnson meespelen, acht, het geeft allemaal niet, dan sleep je elkaar mee. Maar het feit dat je met opgetrokken schouders zit te spelen, en dan moet je niet afvragen wat er allemaal met je. Met je rug is en met je nek. en met de erector cerviculi. die zorgt dat je kop rechtop staat. Ik bedoel, dat zit allemaal enorme spanning in. Zolang je dat hebt. kun je dus niet echt goed. Bach spelen, laat staan Mozart. Nou, hier heb je dus een van de redenen waarom je. Ja, er ook grenzen zijn gesteld. En ik kan me dus zo goed voorstellen. Ik, ik, ik, vind het, ik beveel het niet aan. Maar ik kan me dus goed voorstellen dat er mensen zijn die kunnen naar Gould luisteren. En die zeggen: Weet je wat ik doe? Ik hou ermee op. Ik kan veel beter luisteren dan zelf spelen. Die aanvechting heb ik voortdurend. Om te zeggen: Nou, ik laat het aan anderen over. En ik luister stil. Thuis, alles is doodstil in haar en, en ik luister heel stil naar Gould, die het World speelt. Wat dan wel bij me opkomt, en dat zijn mijn betere ogen, ga ik met hem meezingen. Kijk, Gould zingt, Gould zingt een beetje mee, hè? dat is algemeen bekend, geloof ik. die humpt me, ja? maar dat kan ik ook. Eh, ik wil niet zeggen dat ik beter kan zingen dan Gould, maar ik zing wel veel luider, krachtiger. Eh, hoi, hoi, hoi, ertussendoor roepen en weet je wel. Hij uh... nou zei in het begin, uh, toen we het al heel even over die, die liefde voor muziek hadden. Ik dring het mensen op. Oh ja. Wat, wat bedoelde je daar nou mee? Nou, dat ik hier nou, ik zit nou over muziek te praten. Terwijl ja, als je niet oppast, ga ik ga, ga uit het wel en Dat is mensen in de eten iets opdringen wat ze misschien liever niet gehoord hadden. Kijk, het bezwaar van dit soort. Nee, maar ook, ook op feestjes en partijen? Of ja, o oh, ja, ja, ja. Alle feesten en partijen waar een piano staat, ik probeer het altijd. Hmm. Altijd. Ik, ik kan niet langs een piano komen. Ik, het. ik was vandaag in Westerholm, dat is het verpleeghuis waar een patiënt uh, uh, aanwezig is, waar ik dagelijks op bezoek ga. Er staat beneden een Yamaha in de, hoe heet het, in de recreatieruimte. Altijd aanvechting als er niemand is, dan gauw eventjes het instrument even proberen. En vooral zo'n vleugel als hier staat. Gelukkig, ik prijs mij gelukkig dat ik in een buurt woon waarin een enorme hoge vleugeldichtheid is. Een, een van mijn buurvrouwen heeft een schimmel. Geweldige schimmel, enorme rollende bassen. En die speelt ook blues. Die is dus... Uh, Jenny, hoor je me? Die is naar de muziekschool geweest om bluesles te nemen. Tiene Boeker heeft twee vleugels. Een play En een Bechstein. Hou je ook van popmuziek? Nee, ik ben er niet tegen hoor, maar uh, ze, doen... <laughs> nee, ze doen maar aan. <laughs> nee, nee, ik vind het prachtig dat het bestaat, zolang het... Nee, nee kijk, ja, nou ja, als je, kijk, als je kinderen hebt, uh, op het leven van onze kinderen... moet je het natuurlijk een beetje volgen, ik vind het ook wel grappig. Nee, maar ik vind het kinderachtige akkoordjes, ik vind het, uh, nee... Nee, maar je speelt bijvoorbeeld wel werk van, van Eric Clapton. Dat zou toch een pop... Nee, nee, nee. Oh, nee, nee. Eric Clapton is toch geen nee, nou, nee. ik, nee, ik nee, schaar nee. hem wel tot een popmuzikant, hoor. Nou, dat is dan een rare klassificatie. Want hij is natuurlijk een uit en uit... Eric Clapton is een uit en uit blues Gitarist. Als er nou iemand is die een geheid twaalfmatig schema speelt... dan is hij het. Ik, bedoel, ik ik ben helemaal niet een erge aanhanger van Clapton, hoor. Ik bedoel, er bestaat een opvatting... Uh, dat hij de grootste uh, bluesgitarist aller tijden is. Steven Brakman, die uh, vindt dat. En dat is een van de weinige punten waar ik het niet met hem eens ben. Maar hij, hij speelt een lekker bluesje. en het, uh, het staat als een paal en je, je, je kunt met hem meespelen. Dus, uh, maar hoe maar moet dat ik, is geen popmuziek. Hoe moet ik me dat dan voorstellen, dat, dat meespelen? Je, je zet een cd op ja. en speelt dan met de cd mee? Ja, een cd die, mind you... Een cd die ik nog nooit gehoord heb. Van mijn leven niet. Toen ik die cd van Eric Clapton... Want ik, ik, ik heb hem niet in huis. Ik bedoel, T.C. heeft hem. Die ziet er iets in. Maar opeens... En die had, en die had dus op de televisie... Is er ook zo'n zo uh, zo band. Zo'n uh, videocassette. Ja, Eric zo Clapton. Video een heel orkest. Yeah, yeah. En dan zit nog Dr. John, de Night Tripper... Zit nog mee te doen. En die speelt dus boogie in zijn linkerhand. Dat vind ik dan wel leuk. Maar kun je zo meespelen. Oké, geheid, maar dat kan nooit, er kan niks misgaan. Als ik in zo n, zo n, die mannetjes naast me heb op de cd's... kijk, ze horen mij niet. En ze raken dus voor mij ook niet in de war. Maar ik doe gewoon met hun mee. Ik wil niet zeggen dat het er mooier van wordt. Hoor. Ik bedoel, totaal eh, wat was, gaat, er, gaat er op achteruit. Maar voor mij is het reuze leuk. En ik kan nooit misgaan. Het is net als fietsen... Eh, laten we zeggen, op een vlakke weg en met de wind mee. En als, je fietst, als je fietst, als je Als je kunt fietsen, dan kun je fietsen. En als je blues kunt spelen, dan kun je blues spelen. Ik las in een interview dat je ook een keyboard bespeelt. Ja, maar dat, dat, is, kijk, dat is speelgoed. Hè? Dat is echt speelgoed. Keyboard, dat zijn hele rare geluiden. Ja. Maar die, een keyboard heeft het grote voordeel dat als, eh, laten we zeggen, Pete Johnson. Uh, op de piano speelt... dan kun je daar een uh, gestopt trompetje op het keyboard bij doen. Hè? En, en zo'n nieuw stuk bijna maken. Ja, maak je een nieuw stuk. Ik heb oude opnamen van het uh, Swing College. Ik ben vroeger bij de Huizen Jazz Club geweest. En ik speelde in het uh, Swing College altijd. En daar hadden een van mijn vrienden was daar de trompettist van. Maar die speelt dus een solo en die draai ik af. En met het keyboard... Kijk, anders is het vals vaak hè, op de piano. Maar het keyboard heeft de eigenschap... dat kun je glijdend bijstellen. Ja, je kunt het, de valsheid van het ding corrigeren. En dan speel ik uh, Kees van Dorsers een solootje. ik met het Sven College mee. Nou, dat is toch prachtig. Met met Rufie Huting. Je speelt op de piano op de plaat. En ik, ik speel het trompetje erbij. Dat is toch prachtig. goed. Je, je kunt ook het 24e preludium... Ook op het keyboard spelen. Wordt er niet mooier van wel ja. komischer. En je kunt er drums onder zetten. Enfin, ik dwaal af. nee, ik over het, wou... het keyboard begin, ben ik niet te stuiten. We hebben nog een minuut of vijf. En Ik, ik wou oh, het eigenlijk nog sorry. over een... Uh, over als laatste onderwerp dan... Uh, over nog een ander facet hmm. hebben van, van Jan Penn. En dat is hmm. je schrijverschap. Je schrijft ontzettend veel... Um, ik citeer weer uit een, uit een interview dat ik heb gelezen. Je, je hebt over jezelf gezegd of geschreven dat je geen auteur hoeft te zijn... die de wereld verbetert. Nee. Dat is een nobel motief, maar ja, voor mij te nee, hoog gegrepen. Nee, nee, nee. Mijn vraag is dan, waar gaat het bij, bij het schrijven dan wel om? Het is schrijfdrift, het komt van binnenuit. Het is een soort ho hormonen, en hormonen sturen mij in die richting. Uh, kijk, als je schrijft, gebeurt er dit. Je hebt de boel volkomen op orde. Alles wat rommelig is... dat kun je, laten we zeggen... door het in woorden... Eh, onder, onder woorden te brengen, te formuleren... kun je het gevoel krijgen dat je het beheerst. Met emoties is dat in hoge mate het geval. Eh, je kunt, als je last hebt van... ik ben een beetje tegenstander van, van, van emoties. Emoties moeten niet uit de hand lopen. Niet positief en negatief. Als je, als je een hekel aan mensen hebt dan, en je schrijft het op, dan is het weg. En al die positieve emoties... Waar, uh, in het uh, in de geslachtelijk verkeer optreden... die moeten ook zoveel mogelijk uh, binnen de perken blijven. En dat kan gebeuren. Schrijf het op. Van wat ik schrijf, wordt de helft nooit, is nooit gepubliceerd. Het zijn brieven. Ik schrijf veel brieven, maar ik schrijf ook... Dingen die helemaal niet de deur uitgaan, die gewoon voor mijzelf zijn... en die allemaal verscheurd moeten moet worden. Ik, ik verscheur, ben op het moment bezig veel te verscheuren. Veel correspondentie moet weg. Maar het therapeutische effect van, het, van schrijven is, is enorm. Is het ook omdat... Ja, je, je schrijft ook veel over het vak voor huisvrouwen... voor, voor omdat dat doseren, het, het overbrengen van kennis... je min of meer in de genen zit? Ja, maar dat is toch wat anders. Dat is ook wel waar. Ik ben een schoolmeester natuurlijk. Ik wil graag een ander iets uitleggen. He, dat is Mijn grote hobby is... Uh, ja, een klas die voor... een collegezaal die voor meer een deel uit meisjes bestaat... uitleggen hoe de, hoe, de, hoe de wereld in elkaar zit. Maar dat is het toch niet. Dat is het ook wel. Maar wat het bij mij vooral is, als je schrijft probeer je een chaotische wereld... want de wereld is natuurlijk ontzettend chaotisch. Hè? Je wekt voor jezelf de illusie dat de wereld een ordelijk, een ordelijk geheel is. Dat is een illusie. Wat, wat zijn lievelingsschrijvers van je? Oh, te veel om op te <laughs> doen. Remco. Remco Kampert. Oh, maar natuurlijk. Remco Kampert. Nee, maar... Ja. Nee, dat is te veel. Ik, ik heb... Tientallen lievelingsschrijvers. Nee, dat is, dat is geen goed. Dat is geen goed onderwerp. Dus daarover beginnen kunnen we nog een hele avond, de hele nacht doorpraten. En dat was niet jullie bedoeling. Nee, dat, dat is niet de bedoeling, want we, we gaan zelfs naar het einde toe. U hebt geluisterd naar een gesprek met professor Jan Pen. En als u denkt, waarom tutoyeren die twee elkaar? Dan was dat omdat we dat hebben afgesproken. Een prettige avond verder. We Margriet Bransma in gesprek met professor Jan Pen... in een aflevering van Uit het Nieuws. Een bijdrage van de NPS die eerder werd uitgezonden in maart 1997. Jan Pen werd geboren op 15 februari 1921. Hij overleed op 14 februari 2010, een dag voor zijn 89e verjaardag. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via onze site nachtvluchten.fm. U kunt er ook een bericht achterlaten in het gastenboek. Rechtstreeks mailen kan natuurlijk ook. Dat adres is nachtvluchten.omroepmax.nl. Ouderwets, een brief schrijven kan natuurlijk ook. Het adres is Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518 1200 AM in Hilversum. Vergeet de postzegel niet. Voor de programmering, kijk op onze site nachtvluchten.fm... of op teletextpagina 331, 331. En daar vindt u nog de prijsvraag met betrekking tot onze gast van vorige week. Schrijver, journalist en buitenlandcorrespondent Hans-Jaap Melissen. Hij schreef het boek Haiti, een ramp voor journalisten... Als u daarvan een exemplaar wilt winnen, dan moet u meedoen aan de prijsvraag. Die vindt u dus op die teletekstpagina 331 of op nachtvluchten.fm. En dan moet u antwoorden op de vraag... hoe heet het bijzondere hotel waar Hans-Jaap Melissen tijdens zijn verblijf op Haiti logeerde? Kijk op nachtvluchten.fm, ga naar prijsvraag Hans-Jaap Melissen en mail uw antwoord. U kunt de oplossing ook op een briefkaart zetten... en sturen naar Max ter attentie van nachtvluchten.fm. Postbus 518 1200 AM Hilversum. En nu is het intussen uh, 25 seconden voor 5. En dat betekent dat het uh, tijd is voor het internationaal van 5 uur. Daarna gaan we verder met in het volgende uur wederom een mannelijke ster aan het firmament. Maar ook weer in de bijzondere gezelschap van een pittige dame, Jeanne Kooijmans, in gesprek met Ad Melkert. Tot zo.